1 uur. Het NOS-journaal. Door Megens. Goedemiddag. Twee gewonden bij explosie in Zwolle. Groot-Brittannië roept op tot einde geweld Syrië. En grote natuurbrand in het oosten van België. Zonnig is het bij matige noordoostenwind. Aan de kust is de wind vrij krachtig. 14 tot 21 graden. Vanmiddag stapelwolken, blijft wel droog. Morgen iets meer bewolking en later op de dag in het oosten kans op een bui. En het wordt iets koeler en de dagen daarna steeds meer kans op buien. Een mooie zonnige dag in het centrum van de stad. En dan in één keer klap, een explosie in een leegstaand pand in Zwolle was dat vanochtend het geval. Twee mensen raakten gewond, het pand is zwaar beschadigd. Vermoedelijk was het een gasexplosie. Verslaggever Menno Reemeijer is ter plaatse. Menno, we hoorden eerder geluiden over asbest dat gevonden was. Uh, wat zijn de gevolgen voor de omgeving? Dat het gebied op de melkmarkt groter is geworden waar de rode witte linten zijn. We zijn opgeschoven. De melkmarkt is verder ontruimd. Ook de straten die daar vlak achter lopen, die kun je niet meer in. Heeft te maken met enerzijds ook om de brand in alle ruimte te geven, natuurlijk om het bluswerk te doen. Want er is veel materieel nodig om de brand te blussen. Maar het heeft ook vooral te maken met de asbest die nog in het pand zit. En, en wat er is gebeurd? Vermoedelijk een gasexplosie wordt over gesproken? Ja, vermoedelijke gasexplosie gaat de politie toch vanuit. Dat moet natuurlijk allemaal onderzocht worden. En dat kan pas als de brand geblust is. We zagen even na 12 in één keer weer dikke rookwolken uit het pand omhoog stijgen. Ja, brand was weer opgelaid, Dus de brandweer heeft tijd nodig om het helemaal te kunnen onderzoeken. In de tussentijd zijn ook buurtbewoners onderruimd. Er zijn alle panden langsgelopen door politie en brandweer. Om de mensen die er nog zaten eruit te halen. Ook al omdat ze niet weten natuurlijk wat de toestand van de panden in de directe omgeving is. Omdat de klap zo enorm. ...hevig ja. is Zeg nog even over de gewonden. Twee mensen zouden zijn gewond geraakt. Ja. Eén één man die binnen was, hè? Een man die binnen was, tenminste. Nou ja, die is buiten gevonden. Uh, dus de politie weet niet zeker of die binnen was. Want de ooggetuigen hier zeggen ook van ja, nee, die man die stond bij zijn voordeur en deed net de deur van het slot toen het uh, pand de lucht invloog. Dus ook dat is nog onduidelijk. Uh, andere gewonden is wel duidelijk. Dat was een meisje dat uh, op het moment van de explosie net langs fietste en uh, geraakt is door het puin. Want de melkmarkt uh, rond het pand ligt uh, vol met, uh, met puin. En die man die, die, die werkte daar of die had daar een zaak of uh, hoe zat het? Die, uh, wat ik Begrepen uh, woonde die uh, boven het, uh, het pand. Het was een, uh, een leegstaand winkelpand. Oh. En hoe ze aan toe zijn? Heb jij daar uh, berichten over gehad? Uh, meisje, weet ik niet. Van de man heb ik begrepen dat hij toch uh, behoorlijk uh, ernstig rond is. Uh, zeker ook uh, met brandwonden. Oké. Okay. Uh, en, en wat er in dat pand gebeurde, dat was een leegstaand pand. Maar was dat anti-kraak of zo? Wat was er aan de hand? Zover uh, gaan onze informatie niet. Het enige wat wij hebben gehoord, ook uh, van omstanders, is dat uh, er een acupunctuurshop heeft gezeten tot, uh, tot verkort. En uh, dat het sinds kort eigenlijk leeg staat en dat het uh, boven bewoond werd. Ja, oké. Okay. Goed, ik dank jou voor, uh, voor dit moment, Menno Reemeyer. De afslanking van de Rijksoverheid gaat sneller dan verwacht. Het vorige kabinet had zich ten doel gesteld om bij ministeries en zelfstandige bestuursorganen... het eind van dit jaar 12.800 volledige banen te hebben geschrapt. Daarvan zijn er tot en met eind vorig jaar al bijna 11.500 verdwenen. Het idee achter de operatie is dat een afgeslankte overheid met minder mensen meer kwaliteit levert. De bezuiniging moet 630 miljoen euro opleveren. Groot-Brittannië heeft de Syrische president Assad opgeroepen het geweld tegen burgers te beëindigen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken, Heek, wordt er samen met de internationale partners nagedacht over maatregelen tegen Syrië. Ook de Verenigde Staten hebben aangegeven in actie te willen komen om het geweld tegen burgers te stoppen. De VS heeft zijn burgers gevraagd Syrië zo snel mogelijk te verlaten en ook een deel van het ambassadepersoneel wordt teruggetrokken. De afgelopen dagen is het leger van Syrië steeds harder opgetreden tegen betogers voor meer democratie. VVD-politicus Atso Nicolai vertrekt uit de Tweede Kamer... en hij wordt directeur bij DSM Nederland. Nicolai heeft allerlei politieke functies gehad. In 1998 kwam hij voor het eerst in de Kamer. Daarna was hij staatssecretaris van Buitenlandse Zaken... in de kabinetten Balkenende 1 en 2... en minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties... in het derde kabinet Balkenende. Als staatssecretaris zette hij zich in 2005 te vergeefs in... voor aanvaarding van de Europese Grondwet. In 2006 wist hij als minister een akkoord te bereiken over verandering van de staatkundige verhoudingen met de Nederlandse Antillen. En eerder was hij secretaris van de Raad voor Cultuur. Dit is het NOS Journaal, het door Megens. Op het oog is de brand op het Veen gedoofd. Maar toch heeft de brandweer in Drenthe er nog dagenlang werk van. Want het smult nog op sommige plaatsen. Zo is vanochtend duidelijk geworden dankzij een infraroodcamera. Het is een politiehelikopter die speciaal is uitgerust. Mooi, mooi school hè. Okay. Waar zit nou de camera? De camera zit onderaan de helikopter. Wij, wij staan in verbinding met de helikopter. En we gaan eerst een algemeen rondje maken over het hele gebied. Kijken of er uh, hotspots in zitten. En dan gaan we gericht uh, zoeken. Hotspots letterlijk, hete plekken. Hete plekken, okay. precies. Ja. Ja. Kijk, okay, hier, uh, hier is het beeld en dan kunnen wij zo op, uh, op meekijken. Uh, uh. Kom eens uit voor de zulu ja. zwart wit ja. Wit is warm, hè? Wit is warm, ja. COA, als je kijkt op het beeld nu, dan ziet u aan de onderkant een aantal fijne puntjes. Dat zijn hotspots. Ziet u nu echt dingen die u met het blote oog in het veld nooit zou kunnen zien? We zien nu echt uh, uh, hotspots waar het echt in de grond zit, zeg maar. En dat is maar heel weinig, gelukkig. Dus dat valt genoeg mee. Een aantal puntjes waar we, dus, uh, waar we nu al brandende mensen op hebben ingezet. hier? Ja, het is heel nauwkeurig. Ja, ja dit is geweldig. Dit, is, uh, dit, dit helpt ook ontzettend. Maar je kunt niet in het gebied komen, dus je kunt er niet lopen. En met deze beelden kun je exact zien waar. Waarom kunt u dit niet lopen? Dan ga je er ongeveer uh, tot aan je middel in. Dat is gewoon veengrond, bij wat niet begaanbaar is voor, uh, voor mensen. En ook niet voor materieel. Een kopie, heeft je maar nou, wat hebben we gezien? Een paar witte puntjes en toch nog een flinke rookpluim met vlammen eronder. Wat moet er nu nog gebeuren? Nou, wat we nu nog uh, hebben ontdekt is een oplaaiend vuurtje aan een zand, uh, zandpad. Uh, daar gaan we nu op inzetten. Uh, daar is een eenheid voor uh, gealarmeerd en die, uh, een, een, een, een bluswagen met heel veel water. En die gaat het uitmaken. Ja, je bent voorlopig dus nog niet klaar hier. Ja, we zijn nog niet klaar, maar dat had me ook niet, uh, niet ingeschaald. Preventief uh, uh, zullen we hier de komende dagen op blijven inzetten. Een reportage vanuit Drenthe van Matthijs van der Wiel. droge weer zorgt op meer plaatsen voor, uh, voor bosbranden. Uh, de afgelopen dagen was het raak bij Roermond in uh, Bergen en in Drenthe dus, zoals we net konden horen. Maar ook in de buurlanden is het uh, erg droog. In de Hogevenen, in het uiterste oosten van België, staat een gebied van 10 vierkante kilometer in brand. Doe maar, Thomas Spekschoor, redacteur in Brussel. Dat is uh, fors groter dan, uh, dan wat wij hier in, in Drenthe gezien hebben, Thomas. Dat is inderdaad veel groter. Het is een gebied dat bijna tien keer groter is... dan het gebied dat gisteren in Drenthe in brand stond. Uh, en ook hier gaat het om een natuurgebied, de Hoge Venen. Dat ligt net ten zuiden van ons Limburg, van Nederlands Limburg. Uh, rond vijf uur gisterenmiddag werd daar de eerste brandhaard ontdekt. En de hele avond is de brandweer bezig geweest met blussen. Zo'n 300 brandweermannen en een blushelikopter, uh, ook brandweer overgehaald uit Duitsland. Maar ondertussen uh, waren andere mensen bezig op andere plekken weer stukken bos in brand te steken. Tenminste, ja. dat zegt de politie. Dat is dweilen met de kraan open dus? Dat is dweilen met de kraan open, zeker. Ja, ja. Uh, uh, hoe staat het er op dit moment? Want vannacht heeft het daar gebrand. Hoe is het op dit moment? Uh, op dit moment lijkt het erop uh, dat de brandweer weer de, uh, de, de, de, ...de brand onder controle heeft. Maar het gebied hier is ook heel moeilijk toegankelijk. Uh, ook veengebied... Uh, uh, net in de reportage was te horen, daar zak je tot je middel in. Uh, dus de brandweer kan er heel moeilijk bij komen. Uh, daarnaast staat er ook nog eens een harde wind, uh, die de vlammen nog weer aanwakkert. Uh, dus het blijft allemaal heel moeilijk. De brandweer denkt dat ze nog dagen nodig hebben om echt alle vlammen uit te krijgen. Ja, komende dagen, ja, hier en daar een bij wordt er gezegd. Uh, dat is dan misschien in dit geval wel, uh, wel prettig. Ja, maar het zal waarschijnlijk te weinig zijn. Het, de brandweer zal nog uh, de handen erop vol hebben. Okay. Thomas Speks voor in Brussel, dankjewel. Het fiscaal voordelige banksparen, dat wordt steeds populairder. Nederlandse huishoudens hadden eind vorig jaar... een bedrag van ruim 7 miljard euro op de bankspaarrekeningen staan. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor, zegt het CBS. Behalve voor het pensioen en de eigen woning... kan sinds vorig jaar ook voordelig worden gespaard voor een begrafenis... en voor het wegzetten van een gouden handdruk, het CBS. Het populairste doel is de oude dagvoorziening. 4,7 miljard euro uh, zit in die rekeningen. Maar ook het, uh, het uh, sparen voor het aflossen van de hypotheek... voor de eigen woningsschuld, 1,5 miljard euro in 2010. En dat was in 2009 nog 300 miljoen. Dus dat is vijf keer uh, zo groot geworden. Dan Apeldoorn Daar is voor de tweede keer een bronzen oorlogsmonument gestolen. Een 30 centimeter groot mannetje. Het onderdeel is van het monument De Dwangarbeider.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 en de onmenselijke behandeling van de dwangarbeiders in het Duitse kamp Rees. nieuws uit Duitsland. De Nederlandse film New Kids Turbo die lijkt daar goed aan te slaan. De comedy staat met meer dan 200.000 bezoekers in het eerste weekend... meteen op de eerste plaats van best bezochte films. New Kids Turbo draait sinds vorige week donderdag... in 186 bioscopen in Duitsland. Dat is een recordaantal. De film was ook in Nederland al een succes... Ruim 1,1 miljoen mensen kwamen naar die film over hangjongeren in Maaskantje bij den Dungen. die door de crisis hun baan zijn kwijtgeraakt. Kan ze niet snel naar Maaskantje komen door de zon? Hé, wat was je daar? Zo mag ik dat even met die zei Jongen! New Kids. Tobo. Sport. Voetbalclub Aro Den Haag heeft zich voorkomend seizoen versterkt... met Paul Mulders en Wouter de Vogel. De 20-jarige de Vogel speelt dit seizoen nog voor Telstar. De 30-jarige Mulders komt over van AGOVV. Beide spelers tekenen contract voor twee jaar... met een optie voor nog een jaar. De Europese voetbalbond UEFA heeft Björn Kuipers aangesteld... als scheidsrechter voor de halve finale in de Europa League... tussen FC Porto en Villarreal. Die wordt donderdag gespeeld. En voor Kuipers is deze halve finale zijn 14e wedstrijd... in de Europa League gaan we naar de verkeersinformatie bij de AWB Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Wijnand. Goedemiddag. De A28 van Utrecht naar Amersfoort staat file voor de afrit Den Dolder, 4 kilometer. En elders op de A28 van Hogeveen naar Amersfoort... tussen de afrit Ommen en Zwolle-Zuid, 6 kilometer. De oorzaak was daar een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dat is hartstikke goed gemaakt, Wijnand. Dankjewel. Hoofdpunten van het nieuws. Na een explosie in een pand in Zwolle is een deel van de binnenstad ontruimd. Mogelijk is er asbest vrijgekomen... Groot-Brittannië heeft Syrië opgeroepen het geweld tegen burgers te beëindigen. En zo'n duizend hectare van een natuurgebied in België, de Hoge Venen heet dat, is vannacht afgebrand. Twaalf minuten over één. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen na de reclame Jurgen van den Berg weer. En het vervolg van lunch. Wat krijg je als automobilist vandaag de dag nog voor 1 euro? Oepsis. Nee, dat is normaal hoor. De stofzuiger doet het altijd maar 30 seconden. Bedroevend weinig. Maar gelukkig hebben we Toyota nog. Want daar krijgt u nu bij de Prius een fullmap navigatiesysteem voor maar 1 euro. Kijk voor alle businessaanbiedingen op toyota.nl. Lange tijd leek het vrijwel onmogelijk om de Sagrada Familia van architect Gaudi af te bouwen.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, morgen is in de bos de grote verhuizing van het Jeroen Bos ziekenhuis. Inclusief patiënten, zelfs die in coma liggen. En ook allerlei ingewikkelde medische apparatuur wordt verhuisd. Hoe gaat dat eigenlijk, zo'n ziekenhuisverhuizing? Deel 2 van het radiodagboek van actrice Olga Zuiderhoek. En die vraagt zich af waarom er altijd zoveel geouden wordt over het toneel. En aan een timmerman wordt geloof ik ook niet gevraagd, hoe zit dat nou met timmeren? En er wordt altijd maar over toneel wordt toneel, wij krijgen zoveel aandacht... terwijl het is gewoon een beroep. En straks naar stand.nl. In Syrië loopt het helemaal uit de hand. Het leger wordt daar ingezet om de protesten tegen president Assad de kop in te drukken. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn daarbij al tientallen doden gevallen. De internationale gemeenschap riep het regime in Syrië gisteren op... om het gebruik van geweld te staken. Amerika overweegt ook extra economische sancties. De vergelijking met Libië dringt zich op... en moet de VN niet meer in actie komen... Onze stelling, de VN moet Syrië op dezelfde manier behandelen als Libië. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 70-70. Dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. Dus 0800-1101. U mag ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan de standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Morgen verhuist het Jeroen Bos Ziekenhuis in Den Bosch. Honderden patiënten, van wie sommigen in coma. Dure medische apparaten, die je eigenlijk gewoon nodig hebt. Het is nogal een operatie. Het moet allemaal verhuisd worden. En lunch vraagt zich dus af: hoe doe je dat eigenlijk, een ziekenhuis verhuizen? We vragen het aan Inja Scordier, die het hele project leidt. Dag meneer Scordier. Ja, goedemiddag. Hoe lang zijn jullie bezig geweest met het plannen van deze verhuizing? Ja, dat hangt een beetje vanaf waar je begint te tellen, maar we zijn uh, denk ik ongeveer twee jaar geleden begonnen met het selecteren van een, uh, van een bedrijf die dat uh, voor ons zou kunnen doen. Uh, en de feitelijke planning, dat zal uh, ongeveer een jaar zijn, denk ik. Dat bedrijf bijvoorbeeld, is dat een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verhuizen van ziekenhuizen? Ja, er zijn een paar bedrijven in Nederland die dat, die dat doen. En uh, ja, bij zo'n selectie kijk je toch met name naar de ervaring... met het verhuizen van, uh, van ziekenhuispatiënten. Er zijn meerdere bedrijven die, uh, die wel eens verpleeghuizen... of verzorgingshuizen verhuizen, maar ziekenhuispatiënten... is toch wel iets uh, specifieker. Ja, Ik kan me alles bij voorstellen. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Worden die mensen allemaal in een ambulance gelegd... en naar de nieuwe locatie gereden? Of hoe gaat dat? Nee, er wordt uh, alleen gebruik gemaakt van uh, vrachtwagens... En dat zijn speciaal voor de patiëntenverhuizing geprepareerde vrachtwagens. Dus je moet zich voorstellen dat die wanden bekleed worden. Dat er zuurstof en perslucht aan boord is. En dat er aggregaten aan boord zijn om voor stroom te zorgen. En in principe heb je twee uh, soorten ritten. Dat zijn ritten met uh, intensive care patiënten of terminale patiënten of geïsoleerde patiënten. Dus patiënten die alleen uh, vervoerd moeten worden met uh, verpleegkundige en medische begeleiding. En het tweede type, dat zijn de, ja, zeg maar wat lichtere patiënten die gaan met z'n vieren in één auto. En uh, daar is dan verpleegkundige begeleiding bij. En in iedere uh, vrachtwagen staat een ambulanceverpleegkundige... Uh, van, de, uh, region, van het regionaal ambulancevervoer. En die heeft in iedere vrachtwagen het equipment wat hij normaal in de ambulance ook heeft. Dus we kunnen aan boord uh, beademen, uitzuigen. In feite kunnen we alles doen wat we in een ambulance normaal ook zouden kunnen. Ja. Maar kan het eigenlijk medisch? Dat je bijvoorbeeld, u zegt, er zijn mensen bij die, uh, die uh, normaal gesproken dus op de intensive care liggen, dat die dan vervoerd worden, is dat, is dat medisch allemaal mogelijk? Ja, nou, het blijft natuurlijk zo dat de medicus voor het, voor het transport nog beoordeelt of de patiënt daadwerkelijk vervoerd kan worden. En voor de uh, patiënten waar apparatuur aan hangt, om het maar even zo te zeggen, dus, en dat geldt in principe voor iedere uh, intensive care patiënt, die patiënten die gaan met apparatuur en al de vrachtwagen in. Dus die uh, apparatuur wordt een uh, korte tijd uh, op accu gezet, en zo gauw de patiënt in de vrachtwagen is, wordt die apparatuur op het ja. aggregaat aangesloten, en wordt de patiënt dus verder bewaakt, zoals die normaal uh, binnen de intensive care ook bewaakt zou worden. Ja, Ik begrijp ook dat u politiebegeleiding krijgt, hè? motoren die meerijden, ligt het hele ja. verkeer morgen in ja. de bos plat? Nee, nee, nee. We, we rijden met uh, zes vrachtwagens. En uh, nou, het transport, een uh, beetje afhankelijk van waar de patiënt vandaan komt... als de patiënt uit het groot zieken komt naar de nieuwbouw... dat is een transport van 13 minuten en uh, het carolische ziekenhuis is 10 minuten. En iedere vrachtwagen wordt uh, begeleid inderdaad door uh, een motoragent voor en een motoragent achter... En op ieder uh, kruispunt uh, zijn er verkeersregelaars die op het moment dat we het kruispunt uh, passeren het verkeer uh, stilleggen. Dus er is, het is niet zo dat, uh, dat alles afgesloten wordt. Nee. Maar en, en het feit is uh, dat die agenten meerijden, dus ook dat, dat er luiziger dat doorgang is, dat je niet de hele tijd hoeft te stoppen met die vrachtauto's. Want dat lijkt me voor die patiënten ook ja. niet te echt prettig. Precies, want uh, er wordt uh, gereden met een snelheid van uh, ja, zeg maar 30 km per uur. Dat proberen we zo, kan, zo constant mogelijk uh, uh, te houden. Vandaar ook uh, de, de regelaars op de, op de kruispunt, om we zo weinig mogelijk uh, moeten afremmen en optrekken. En is het zo dat op de nieuwe locatie allemaal nieuwe apparatuur staat? Of wordt gewoon de oude apparatuur inderdaad allemaal mee verhuisd en wordt het daar ook weer gewoon neergezet? Ja, nou ja, die verhuizing, daar zijn we natuurlijk al een tijdje mee bezig. en Het hangt een beetje vanaf over wat voor afdeling je praat, maar uh, ik denk dat wij zo'n 80% van de apparatuur nieuw uh, hebben. Dus de, de radiologieafdeling bijvoorbeeld, er zijn een aantal MRI's en CT's uh, nieuw. En we zijn op dit moment al bezig met het verhuizen van die apparatuur die mee moet. Maar ja, dat moet heel erg gefaseerd en heel erg ingepast worden... in de verhuizing van de, van de afdelingen die met zorg te maken hebben. Dus op het moment dat een, ik noem maar wat een polykliniek orthopedie verhuist... dan heb je rundgefaciliteiten nodig in de nieuwbouw. Maar je verhuist het niet in één keer, dus je moet ook zorgen dat je in de oudbouw nog fatsoenlijk door kunt werken. Nee. en fatsoenlijke zorg kunt verlenen. Dus die, dat is een, wel een aparte planning. En hoe meer je nieuw hebt, hoe makkelijker uh, dat wordt, natuurlijk. Ja. Dat hoe spreekt hoe, voor zich. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk betrokken bij die hele verhuizing? Ja, ik denk, we rijden morgen met zes vrachtwagens met patiënten. Maar dat betekent dat we parallel daaraan ook alle goederen van die verpleegafdelingen moeten verhuizen. Dus ik denk dat er morgen zo'n 80, 90 personeelsleden van het verhuisbedrijf in touw zijn. Voor de begeleiding van de patiënten in de vrachtwagen, daar zijn ongeveer 200 verpleegkundigen bij betrokken. En dan hebben we nog een vijftiental mensen van het politiebureau, een stuk of vijf, zes van de gemeente, tien verkeersregelaars. Ja, um, ja het commandocentrum moeten we nog bezetten. Dus ja, dan zitten er toch gauw rond de 350, 400 ja. mensen. Um, bij u zit ook Lianne van Iersel, die kent u ook wel. Uh, die, die, die weet alles ja. van uh, hoe het personeel ermee om moet gaan. Dus die wil ik ook graag even wat vragen, mevrouw van Iersel. Ja. Um, uh, hoe zorgt u ervoor dat het personeel zijn drive vindt in, op de nieuwe locatie? Nou, daar zijn we al een hele tijd geleden mee begonnen, natuurlijk. Dat zou gek zijn als we dat morgen pas doen. Wat we gedaan hebben is. Uh, enkele maanden geleden al um, hebben we speurtochten uitgezet. Dus alle medewerkers die hebben daaraan uh, aan deelgenomen, hebben zo het gebouw leren kennen. En we hebben gezorgd dat er uh, op het internet een, uh, een toepassing is. Waar mensen, nou waar ze zich ook bevinden. kunnen kijken en kunnen kennis nemen van allerlei zaken. die in het nieuwe gebouw veranderen ten opzichte van het huidige gebouw. En dat, uh, oh, dat heeft wel heel erg veel. Uh, ja, heel veel goed gedaan, zeg maar. Mensen ja. hebben daar uh, heel veel van geleerd. Ja. Aan de, aan de telefoon hebben we Rianne Schuurman. Uh, mevrouw Schuurman, Goedemiddag. goedemiddag. U uh, was in 2007 betrokken bij de verhuizing van het Martini ziekenhuis in de stad Groningen. Uh, ervaringsdeskundige dus. U kwam te, tegen een paar grappige verrassingen aan, hè? noem er eens een paar. Nou ja, het is heel herkenbaar wat ik uh, hier allemaal uh, hoor uh, van uh, het Jeroen Bos ziekenhuis. Uh, ik hoor ook dat zij ook met uh, nou, dezelfde soort vrachtwagens gaan verhuizen als wij hebben gedaan. Uh, daarin kunnen inderdaad uh, vier bedden tegelijk. Um, nou ja, voor ons was het uh, op de dag zelf om um 7 uur s morgens vertrokken de eerste vrachtwagen van het ene ziekenhuis naar het nieuwe ziekenhuis. En in het nieuwe ziekenhuis stond allerlei media klaar. Het was de derde kerstdag van de dag en, uh, ja, van de NOS tot, uh, nou ja, tot het Radio 1-journaal, zullen we maar zeggen. Um, en we hadden dus een patiënt uitgekozen die als eerste uit de vrachtwagen zou komen. En een patiënt die uh, dus stabiel was en daar ook op voorbereid was. Die, die had helemaal een mediatraining gehad natuurlijk. Nou ja, <laughs> een <laughs> beetje. Uh, nou en die patiënt was dus op de ene locatie heel netjes door de uh, verhuizers als eerste in de vrachtwagen geplaatst. <laughs> maar ja... Toen kwam hij dus op de nieuwe locatie als laatste uit de vrachtwagen. Want hij zat achterin. Ja, want hij stond dus achterin. En toen kwam er dus een wat oudere mevrouw als eerste uit de vrachtwagen. Die kreeg allemaal flitsen over zich heen van fotografen, cetera. En die was wel een beetje beduust. Maar op zich ging dat natuurlijk prima. Vond zij het ook leuk. Maar nou ja, ja. dat was dus even iets... Dat dus, je toch de, moet checken dus, en dubbel checken. Dus dat is een belangrijke tip aan meneer Kordier. dat hij diegene die jij heeft uitgekozen om de media te woord staan, in ieder geval als laatste inlaat in de auto. Ja. En, en hebt u verder nog iets waar, waar hij zijn voordeel mee kan doen? Nou ja, het is natuurlijk, ja, ik hoor ook over de apparatuur. Uh, ja, je bent natuurlijk heel uh, zorgvuldig tijdens het transport. Maar ja, ook uh, uh, van de meest kritische apparatuur is het wel nodig dat je een backup hebt, want er kan iets kapot gaan. Um, ja, en mensen zijn eigenlijk best wel uh, soms een beetje gestrest tijdens zo'n grote verhuizing. Yeah. Bij ons heten die dan operatie één locatie. Maar ja, mijn advies is wel, maak er ook een feestje van. Want het is toch een unieke gebeurtenis uh, waar mensen echt nog heel lang over napraten. Yeah. Ook voor patiënten is het uh, heel bijzonder, maar ja, op die uh, voor hen is het leuk om die te delen in deze feestvreugde. Want ja, je gaat toch een prachtig nieuw ziekenhuis in. En uh, ja, dat is ook wel een feestje waard. Ja. Dank uh, voor uh, de reactie daar vanuit Groningen. Uh, het ging dus over de verhuizing van het Martini ziekenhuis. Ervaringsdeskundige meneer Cordier, uh, u bent ook daar geweest, kijken hè, hoe zij het hebben gedaan. Uh, ik zag een oh. draaiboek dat echt van minuut tot minuut uh, ongeveer is gepland. Bent u toch niet bang dat er uh, iets fout gaat? Nou, ja, eigenlijk niet, nee. We, we hebben er volgens mij heel goed over nagedacht. We hebben ook eh, zeker de informatie uit Groningen gebruikt... en in onze structuur zie je er ook wel een aantal elementen van terug. Dus ja, ik, ik, eh, ik zou eigenlijk niet weten wat er fout zou moeten gaan. Nee. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren, maar eh, ik ben er redelijk, redelijk uh, gerust op. Nee. En die tip van die, uh, van die bewoners die dan uh, de pers moeten staan... die hebt u te harder genomen, hè? Ja, ja, die, zak, die heb ik in mijn oren geknoopt, ja. ja. Ik wens u veel succes en ik hoop dat het allemaal goed gaat morgen. Dank dat u even uh, wilde vooruitkijken daarnaar, uh, meneer Kordier en uh, zo'n collega trouwens ook, die uh, iets over het uh, personeel heeft gezegd. Mevrouw van Ierschel was dat. Um, ja, ziekenhuis verhuis je dus door op de minuut te plannen... en overal rekening mee te houden. Hartelijk dank iedereen die hier aan mee heeft gewerkt aan dit gesprek. Het Radio Dagboek. Deze week met Olga Zuiderhoek, omdat ik woensdagavond meedoe... in een lezing van het toneelstuk van Isra Meijen, Ons dorp, schoonheid en het leven. En terwijl heel Nederland gisteren op tweede paasdag lekker in de zon zat... was Olga Zuiderhoek aan het repeteren in een tuin aan de Prinsengracht. Dat dan weer wel. En daar tuinen dat dan van? Einde uh, van de we zijn nu bezig het stuk tweede bedrijf. door te ploeteren voor de eerste keer... En Karel Alvenaar is de regisseur, dus hij gaat zeggen. Uh, hij gaat ons aanwijzingen geven. En hij heeft het stuk ook ingedikt omdat het te veel. Het te lang was om. om het was niet duidelijk waar het over ging. En nu heeft hij het met het rode potlood er doorheen. En nu wordt het er helderder van. Ja, yes. en weet je, het lijkt mij leuk dat dit allemaal enorm opholden is. Hè? En als de verlosser niet automatisch komt... ze lul die maar zit ja, te filosoferen... Okay. dan ga je hem toch zelf trouwens een stad zit vol En uh, dus nu hopen we dat het te volgen is. En uh, gaan we er dus doorheen. Ja. Dan, dan en laten we dit nog even tussen de tanden doen. En dan ja. beginnen we met... Uh, Waarom niet? Dat is mijn grootste. Oh nee, dat is niet de. Ja, repeteren vind ik wel heel erg leuk. Behalve dat je, en dat hoeft nu niet, omdat het een lezing is, je moet altijd de teksten leren. En als je heel veel tekst hebt, is dat natuurlijk dat je s'avonds door moet werken. Dat je dus niet om... Eh, aan het eind van de repetitie klaar bent, maar dan komt het... Dat je alles erin moet pompen. En dat is wel vervelend van toneel. Maar goed, dat hoort het hele leven hoort daarbij. Je hoeft toch niet op je vijftigste zo te zijn als op je twintigste. Maar mensen denken altijd dat spelen altijd makkelijker wordt. Maar dat is, dat is, voor de meeste acteurs is dat niet zo. Want je stelt ook steeds hogere eisen... en je wil niet minder worden dan je vorige... Uh, wat je ervoor gedaan hebt. Dus... Uh, Nee, het wordt niet makkelijker. Nee, dat staat het ja, ook niet eens. Ja, Als we stil stilte moet... Houd, ja. houd, nee, houd, houd je kop. Hou je kop. Okay. Hou je kop. Hou je kop. Hou je kop. Ja, heb je wel een filmcorrectie? Wij gaan lekker even doen. Ja, kom op. Ik okay. is een film ook nog. <laughs> uh, nou, we nog hoogstaande aan film. De meeste acteurs uh, praten daar ook niet over... dat het uh, onthouden moeilijker wordt. Uit schaamte. Het is een beetje een taboe. Maar ik heb van Joop Admiraal... die zei het eerlijk, en die was tien jaar ouder dan ik. Dus toen dacht ik, wat is dat prettig dat Joop gewoon zelf zegt... God, jongens, ik, uh, ik moet wat eerder weg... want ik moet wat meer harder werken aan het uit mijn hoofd leren... dan tien jaar geleden. Dus ik peren hem vast. En toen dacht ik, dat is zo ontzettend prettig als je dat weet van iemand. Dus toen heb ik me voorgenomen om ook... Uh, en daar moeten we niet te moeilijk over doen. Nou, ja, ik vind het sowieso verschrikkelijk om over toneel te praten. Ik merk het nu ook weer. Het, mijn goede stemming loopt als diarree uit mijn lichaam als ik over toneel moet praten. Ik weet niet wat dat is, omdat er geen wetten over bestaan. En, uh... ja, Jij zegt het zelf. Meteen... Er staat niet oh. tussen haakjes. Ik kom op in tenniskostuum met een groot dienstblad met spijzen. Oh, pardon. Ja. Ik kom op in tenniskostuum. Met groot dienblad met spijzen. Allee, op, dat is middagessen. Het is gewoon een werk. Het is een beroep. En Ik weet nooit zo goed wat ik over het toneel moet zeggen. Want uh, een timmerman kan je vragen, wat, deze speeldoos, hoe heb je die gemaakt? En dan kan hij dat praktisch uitleggen. En, en aan een timmerman wordt geloof ik ook niet gevraagd hoe zit dat nou met timmeren. En er wordt altijd maar over toneel. Wordt er, wij krijgen zoveel aandacht, terwijl het is gewoon een beroep en Je moet er wel aan, aanleg voor hebben, maar heeft de tim, moet de timmerman ook hebben om ze, uh, iets moois te kunnen maken. Ik weet eigenlijk nooit wat ik moet zeggen over, over toneel, dus ik stop er nu ook mee. Met toneel of met uh, daarover praten? Ik mag toch hopen het laatste even voorlopig. Uh, hoewel, morgen zijn we ook weer benieuwd naar haar radiodagboek Olga Zuiderhoek. hoort u, de actrice. Het radiodagboek wordt deze week gemaakt door Anne van der Veen. En terugluisteren kan via lunch.ncv.nl. radiodagboek. De stelling zometeen in stand.nl. De VN moet Syrië op dezelfde manier behandelen als Libië. Bent u daarmee eens of oneens, laat het vooral weten via de bekende kanalen. We kunnen nog reacties gebruiken. We gaan er zometeen ook uitgebreid over doorpraten met Henk-Jan Ormel...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 De financiële problemen van Griekenland zijn groter dan gedacht. Afgelopen herfst werd nog gedacht dat het begrotingstekort vorig jaar zou uitkomen op 9,6 procent. Maar dat blijkt nu bijna een procent hoger te liggen. Ook het omlaagbrengen van de staatsschuld vordert langzamer dan gedacht. Toch houdt de EU er vertrouwen in dat het met Griekenland nog goed komt. En de film New Kids Turbo over hangjongeren in Maaskantje is ook in Duitsland een succes. De film begon er dit weekend te draaien en stond meteen op de eerste plaats van best bezochte films met 200.000 bezoekers. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Ja, we lijken inmiddels aan de beelden gewend te raken. Tanks die hun loop op demonstrerende burgers richten. The is really bad in Daraa. And people are scared en afraid of what's going to happen tomorrow en after. A merciless firepower against his own people. He is doing to Daraa today what Qaddafi has been doing to Misrata and other cities. Kamerlid voor de wind van de Christen riep minister Rosendaal van buitenlandse zaken op zich hard te maken voor een VN-resolutie. Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk hebben de raad gevraagd het geweld van het regime van Assad tegen betogers tegen de bevolking te veroordelen. De vraag rijst hoe wij op de situatie in Syrië moeten reageren. Hetzelfde als bij. Libië en dus zo snel mogelijk militair ingrijpen... of moeten we voorzichtiger te werk gaan? En was Libië stiekem misschien zelfs een vergissing? Ik praat erover met Henk-Jan Ormel, Tweede Kamerlid voor het CDA. Dag, meneer Ormel. Goedemiddag, meneer Van den Berg. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee. Zolang de interventie in Libië voortduurt... is er een volgend ingrijpen uitgesloten? Nee. Die al-Assad is zo slecht nog niet. Uh, die is wel slecht, dus uh, nee. Milita ja, dat is een ja, van ja, <laughs> Militair ingrijpen in Libië is een foute beslissing geweest. Nee. Goed, nou u mag uh, natuurlijk ook meepraten als luisteraar over uh, onze stelling. Die luidt dus, de VN moet Syrië op dezelfde manier behandelen als Libië. Bent u daar mee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost wel 50 cent. Misschien dus beter gratis te bellen. Het nummer is 0800-1101. 0800-1101, gratis nummer. U mag ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert, gebruikt dan de hashtag standpunt. De VN moet Syrië op dezelfde manier behandelen als Libië. Meneer Ormel, eens of oneens? Daar ben ik het mee oneens. En dan moet je ook even uitleggen uh, waarom? waarom. Waarom? Ja, ja uh, omdat uh, de VN in een resolutie, nummer 1973, uh, de internationale gemeenschap heeft opgeroepen om uh, in te grijpen met alle mogelijke middelen in Libië. Dat heeft geleid tot uh, de operatie waarbij ook Nederland meedoet uh, om uh, humanitaire ramp te voorkomen. De situatie in Syrië is misschien nog wel erger en gevaarlijker dan in Libië. Maar Syrië is een erg ingewikkeld land... waar uh, allerlei groepen als een soort mozaïek door elkaar wonen... En, uh, en niet van elkaar te onderscheiden zijn. Dat is in Libië veel makkelijker. En dat maakt dat uh, een eventueel militair ingrijpen... dat dat middel erger is dan de kwaal... Uh, en dat moet je dus niet doen. Nou, u, u pleit wel voor uh, veroordeling van het geweld daar. En ja. uh, u pleit ook voor economische sancties. Ja. Ja, zal dat Syrische regime daar nou echt van onder de indruk zijn? Uh, dat zullen ze niet prettig vinden. Syrië is een uh, vrij kleine economie. Het land heeft ongeveer 20 miljoen inwoners. Ze drijven veel handel met uh, de Europese Unie. Als ze geïsoleerd worden, dan, uh, dan is dat uh, voor de toch al zwakke economie van Syrië erg slecht. Dus voor de langere termijn zorgt dat ook voor instabiliteit... nog meer instabiliteit in het land. Ja, Maar goed, u weet ook, economische sancties... die komen ook juist bij die bevolking terecht natuurlijk. Ja, je moet dus uh, je moet een aantal dingen doen. En daar heb ik verleden week uh, de minister al toe opgeroepen. In ieder geval moet de internationale gemeenschap scherp... Uh, het regime veroordelen, het liefst via een VN-resolutie. En Frankrijk, uh, Engeland, Duitsland en ook Portugal... hebben daar al toe opgeroepen. Ik vind dat Nederland zich daarbij moet aansluiten. Ten tweede moeten we uh, slimme sancties verzinnen... die het regime treffen en niet de bevolking. Dus bijvoorbeeld de goede van het regime in het buitenland bevriezen. Uh, reisbeperkingen voor het regime. Um, en ten derde moeten we... Uh, alles in het werk stellen om de roep om uh, vrijheid, om menselijke waardigheid, waar de Syriërs nu om smeken, om, om hen daarbij behulpzaam te zijn. Ja. En, en als dat, bedoel, goed, dat zou dan de eerste stap kunnen zijn. Maar als dan blijkt dat het regime gewoon doorgaat met geweld tegen de eigen burgers, wat dan? Um, ja, dan moeten we dus uh, sancties uh, in werking stellen. Dan moeten we zorgen dat het regime uh, niet meer getolereerd wordt... in de internationale gemeenschap. Uh, het is een illusie om te denken... dat we van buitenaf dit probleem helemaal kunnen oplossen. Het is een uh, land uh, met een minderheid van alewieten... van ongeveer 16 procent van de bevolking. Mm. En die hebben alle touwtjes in handen. En die vechten nu voor hun voortbestaan. En uh, ja, de meerderheid bestaat uit zoenieten, uh, droezen, koerden, christenen. En die gaan de straat op en die roepen om uh, vrijheid en democratie. En daar moeten we dus bij voortduring het regime uh, toe oproepen om, om dat te doen, willen zij zelf ook uh, in leven blijven in dat land. Maar niet militaire ingrijpen, zegt u? Um, ja, mensen die daar ook kijk op hebben, die zeggen dan van ja, uh, als daar nu zit, de, de leider zeg maar, van het Sy Syrische regime. Um, als, als, we die, als die verdreven wordt, of, of misschien gaat hij straks wel nog, als die blijft zitten, zijn banden verder aanhalen met Iran en met Shiïtische groeperingen zoals bijvoorbeeld Hezbollah. En daar zitten we ook niet op te wachten. Um, dat zijn allemaal misschien. Um, we hebben uh, in de hele regio te lang uh, economische belangen, strategische belangen, uh, zwaarder laten wegen dan uh, onze essentiële Europese waarden van vrijheid en democratie en menselijke waardigheid nu roepen de, de Henk en Ingrid op de straat in Damaskus, roepen daarom... dan moeten we achter hen gaan staan. Ja, en, en uh, het feit dat er bijvoorbeeld in Syrië geen olie te vinden is... is dat nog een reden waarom we toch een beetje op een afstandje blijven? Want dat wordt ook gesuggereerd hè, door mensen? Ja, de, er wordt van alles gesuggereerd. Olie, uh, Iran, uh, Israël. Um, er worden daar mensen doodgeschoten. Mensen die de straat op gaan... Om, uh, om te vragen om een beetje democratie. Maar, maar dat gebeurde in vrijheid. Libië ook, en daar hebben we wel uh, militairen naartoe gestuurd. Ja, maar in Libië, uh, daar waren uh, bevolkingscentra die ver van elkaar lagen. Met de oppositie groot... in Benghazi en, en, en Tripoli, de, de, de, de, de klem Precies. van uh, Gaddafi. Ja, grote stukken woestijn ertussen. En uh, daar kon je dus ingrijpen. Uh, in Syrië, uh, dat is een dichtbevolkt land... Uh, waar alles door elkaar leeft. Ja, Wat moet je dan gaan aanvallen, dat is onmogelijk. Ja. Minister Rosenthal, onze minister van Buitenlandse Zaken... heeft zich vanochtend uitgesproken over de situatie in Syrië. Is dat niet wat laat eigenlijk? Ja, dat vind ik wel. Ik heb hem uh, verleden week ook al gevraagd... om uh, toch nadrukkelijk bij uh, de Europese Unie, bij Lady Ashton... aan te dringen op, uh, op een uh, actievere rol van de Europese Unie. Want we moeten natuurlijk niet als uh, allemaal aparte landen... een soort haasje over gaan doen. Maar de Europese Unie is de buurman van uh, Syrië. Uh, Cyprus ligt 100 kilometer van de grens met Syrië af. Het is dus ook... Eigen belang. Als wij nu niet achter deze bevolking gaan staan... dan hebben we in de nabije toekomst te maken met massale migratiestromen... met radicalisering, wat weer terrorisme oproept. Terwijl juist nu, als we wel achter de bevolking gaan staan... zij zien dat we voor ze opkomen... en daardoor een uh, verwestersing van de Arabische regio mogelijk wordt. Ja. Roosendaal heeft de Syrische autoriteiten opgeroepen... het geweld onmiddellijk te staken en te luisteren naar de legitieme aspiraties... zoals hij dat noemt, van de Syrische bevolking... En ook wil hij dat het EU-hulpprogramma met Syrië wordt opgeschort en hij pleit uh, uh, voorbereiding voor het treffen van sancties tegen het regime... en het instellen van een wapenembargo. Nou ja, dat is een beetje ook wat u zegt volgens mij. Dus bent u tevreden met, met zijn uitspraken? Ja, op zich is dat allemaal wel waar. Maar uh, het had wat eerder gekund en het moet in Europees verband. En we moeten nu als Europa laten zien dat we er duidelijk staan... voor de krachten die democratie en vrijheid willen in de Arabische regio. De hele Arabische regio... Kijkt naar, uh, naar Europa. Wat doet Europa? Uh, als, je, als je weet dat 65% van de mensen in Syrië zijn jonger dan 30. Uh, een derde van de bevolking leeft van minder dan 2 dollar per dag. Er zijn voedseltekorten. Er is enorme werkloosheid. Nou, die uh, problemen die gaan we importeren. als we niet heel duidelijk uh, opkomen voor de rechten van de Syrische bevolking. Mm. En u noemde net even, mevrouw Ashton, uh, de buitenlandschef van de EU. die blijft ook weer angstvastig stil hè ja, maar mevrouw Esten zit natuurlijk op een heel moeilijke positie... omdat zij pas wat kan zeggen als uh, alle lidstaten uh, vinden dat zij dat mag zeggen. Dat maakt dat zij heel behoedzaam moet opereren. Vind ik tegelijkertijd ook wel erg jammer. Want uh, nu is het moment dat de Europese Unie kan laten zien dat ze er staat. En als we nu weer twijfelen... dan heeft dat ook zijn weerslag op andere ontwikkelingen in de Europese Unie. En we hebben wel meer problemen. Denk aan de financiële crisis. Uh, D66-Europarlementariër Marietje Schaken heeft Essen uh, ook schriftelijke vragen gesteld. En die doet er nog een suggestie. Die ziet een rol weggelegd voor Turkije. Als, uh, nou ja, als, als bemiddelaar eigenlijk. Uh, buurland van Syrië. En natuurlijk ook uh, ja, een belangrijke schakel in de EU, zou je kunnen zeggen. Uh, moet de EU daar misschien op aansturen? Nou, Turkije is een kandidaat lidstaat van de EU, zit niet in de EU. Uh, Turkije is een buurland van uh, Syrië. Uh, de ontwikkelingen in Syrië zijn van het allergrootste belang uh, voor Syrië. Uh, of voor uh, Turkije, maar ook voor Israël, ook voor Irak, ook voor Iran. Uh, het land ligt in een sleutelpositie in de Arabische regio. Je zou het kunnen vergelijken met uh, het Joegoslavië van de Arabische regio. Als daar uh, sectarisch geweld losbarst, als daar anarchie is... dan uh, hebben we daar uh, met z'n allen uh, mee te maken de komende tientallen jaren. Ja, Maar goed, u, u zegt ook, uh, Rosenthal was niet al te snel met zijn reactie. Hij heeft dan vanochtend wat gezegd. De EU is blijkbaar achter de schermen ook aan het vergaderen. Uh, dat hebben we allemaal al een keer meegemaakt. En toen vonden we ook al dat het veel te lang duurde allemaal. Nou, het probleem is ook dat, dat er niet een quick fix is. Er is niet een uh, makkelijke oplossing. Was die er maar. Uh, maar wat we in ieder geval wel moeten doen... is duidelijk maken aan het regime, aan de machthebbers... dat ze moeten democratiseren. Dat ze politieke gevangenen moeten vrijlaten. Ja, dat, dat vinden die Henk en Ingrid daar ook allemaal. intussen ja. worden de tientallen burgers elke dag door het eigen regime doodgemaakt. Ja, het is vreselijk en het is gruwelijk om te zien. En daarom is het minste wat we kunnen doen als één man achter die mensen staan... en laten zien dat we hun legitieme vraag om meer vrijheid steunen. Ja. U zegt steeds van de situatie in Syrië is anders dan in Libië. Het is gewoon moeilijker. U noemt dat uh, inderdaad dat mozaïek. Hè? Ja. Of is het toch ook een beetje zo dat we in het Westen misschien wel spijt hebben... van het militaire ingrijp in Libië? Want dat gaat allemaal uh, nog niet zo heel snel... zoals we dat misschien in de draaiboeken wel hadden neergeschreven. In Libië eh, dreigde de troepen van Gaddafi eh, met eh, tanks eh, op te rukken naar Benghazi... waar eh, nou, een paar honderdduizend mensen wonen. Eh, de, ze dreigden daar een bloedbad aan te richten. Dat is net op tijd gestopt... En wat je nu ziet is dat uh, in Libië zich een uh, burgeroorlog ontrolt... tussen verschillende stammen. Libië is een uh, stammensamenleving. Gaddafi heeft alle legitimiteit uh, verloren. Uh, de VN-veiligheidsraadresolutie uh, roept op om het geweld te stoppen... en niet om Gaddafi te verdrijven. En ik vind dat uh, de NAVO zich daartoe dan ook moet beperken... het voorkomen van humanitair leed. Maar u hebt en dat is al moeilijk ge genoeg. U hebt nog steeds geen spijt van het milieu. Ingrijpen. Dat was uh, zeer zeer noodzakelijk, anders dan hadden we daar nu te maken met een echte humanitaire ramp. En het is er nu ook vreselijk, als je de beelden ziet uit Misrata. Uh, het, het is allemaal afschuwelijk en tegelijkertijd zeg ik ook, je kunt niet alle landen uh, over één kam scheren. Uh, Syrië is niet vergelijkbaar met, uh, met Libië. Nee. Nou, en dan Jemen en Algerije komen ja. er misschien nog aan... dus we kunnen onze borst nog nat maken wat dat betreft. Het probleem is ook dat we in Syrië vrij weinig zien. Hè. Er komen af en toe beelden naar buiten gemaakt met cameraatjes op telefoons door mensen. Uh, voor de rest uh, mag er geen journalist het land binnen. Moeten we daar ook niet toe oproepen dan? Ja, kijk, we kunnen wel tot van alles oproepen... en, en dat lijkt dan al snel op uh, loze kretologie. Uh, in ieder geval uh, is het van belang dat we het regime laten merken... dat dit gewoon niet kan in, uh, in, in de, de 21e eeuw. En uh, ja, wat dat betreft zijn sancties... Uh, denk ik op dit moment het meeste wat we kunnen doen. Het regime isoleren. En daar moet ook de Arabische buren toe oproepen. Want op dit moment uh, roept Europa en de Verenigde Staten daar wel toe op. Maar ook de Arabische Liga zou zich moeten uitspreken. En um, ik, ik lees nog even een reactie van, van iemand hier op onze website. Die zegt, laten Syrië het nou zelf eens oplossen. Dat zal tijd kosten, maar Rome is ook niet op één dag gebouwd. Nou, dat kunnen we bevestigen inderdaad. We kunnen niet in al die landen die nu pas wakker worden... oorlog gaan voeren onder de VN-vlag. Egypte en Tunesië hebben het er zelf redelijk van afgebracht. En zo zou het overal moeten, ook in Syrië dus, zegt deze meneer of mevrouw. Ja, we kunnen natuurlijk ons uh, gezicht afwenden en uh, pas weer omkijken als het daar is opgelost. Maar uh, als we het zelf moeten doen, er is sprake van een enorm... Uh, repressie door een regime wat daar al 30 jaar of 40 jaar aan de macht is. Wat enkele tientallen jaar geleden een stad die in opstand kwam... totaal heeft uh, verwoest met waarschijnlijk twintigduizend uh, uh, slachtoffers. Uh, met, een, uh, met een veiligheidsdienst, de Barat die gevreesd is door de bevolking. Met uh, honderden politieke gevangenen. Ja, wij moeten stelling nemen. Ja. Nog even één ding. Ik begrijp dat Berlusconi uh, van Italië en Sarkozy van Frankrijk... Syrië ook hebben opgeroepen om te stoppen met het geweld. En ook willen zij dat de Schengen-grenzen tijdelijk gesloten worden. Om te zorgen natuurlijk dat, dat er niet allerlei vluchtelingen ook naar hier naar Europa komen. Wat vindt u daarvan? Nou, zoals ik eerder al zei, een gevolg van de hele problematiek in het Midden-Oosten is een enorme migratiestroom. En dan moeten wij onderscheid maken tussen echte vluchtelingen en economische gelukzoekers. En de echte vluchtelingen moeten zoveel mogelijk in de eigen regio worden opgevangen. En de economische gelukzoekers, ja, die moeten we behandelen... als ja, als ze uh, een, een goede baan hebben en, en ze, ze kunnen iets... en ze zijn nodig in een land, nou, dan kunnen ze welkom zijn. Maar de vraag is, vindt zonger. u ook dat de grenzen van de Schengen-landen... tijdelijk gesloten moeten worden voor dit soort vluchtelingen? Nou, de hele Schengen-problematiek speelt nu al met name tussen Italië en Frankrijk... met de talloze uh, Tunesische vluchtelingen... Ja. En dan zie je dus dat in Tunesië was sprake van een vreedzame omwenteling. Uh, maar daardoor zijn uh, de grenzen totaal poreus geworden. En wat dus nodig is, dat is dat uh, die mensen in de regio perspectief wordt geboden. Dat we economische ontwikkeling bieden in de regio zelf. Zodat die mensen, die zijn nodig om hun eigen regio tot ontwikkeling te brengen. En uh, als deze mensen massaal Europa binnenstromen, dat is geen goede zaak. Nee. Maar de vraag was, moeten we die Schengen grenzen dan sluiten? Thank <sighs> you. Nou, de Schengen-grenzen bestaan tussen de Schengen-landen ja. onderling. Dus wij hebben uh, onderling een afspraak dat we vrij verkeer van personen en uh, goederen hebben. Uh, daardoor hoeven wij, als we op vakantie gaan, ook niet meer ons paspoort te trekken. Uh, dat is een verworvenheid waar we heel voorzichtig mee om moeten gaan. Het betekent dat we aan de buitengrenzen ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om die goed dicht te houden. En daar moeten we uh, de landen in de mediterrane regio behulpzaam mee zijn. Ja. We gaan kijken wat. De vinden. U luistert mee en ik kom graag bij u terug zometeen. De stelling dus, de VN moet Syrië op dezelfde manier behandelen als Libië. Voorlopig eens 77 procent, oneens 23. En er is door bijna 900 mensen gestemd. Stand.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. ik ben het eens met de stelling. Ik vind dat als, uh, als het overmenselijk recht is... dan moeten we net zo hard vechten voor Syrië als Libië. Dus militair ingrijpen ook, zegt u. Ja, ze hoeft eigenlijk niet meteen in libië militair ingrijp te doen. Maar ze, als ze libië militair ingrijp doen, moet ze ook voor Syrië doen. Als het over recht is. Ja. Ik vind het ze alleen over olie vechten. Nou ja, in Syrië is dat geloof ik niet het geval, hè? juist? Ja. ja. Ja, u bedoelt, daar, daarom zijn ze in Libië wel? Ja, ja ik snap het. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, gesprek met Monique Uwachs. Um... Ik ben zeker tegen de stelling en uh, na negen jaren uh, lange relatie met een uh, Syriër en mijn hele schoonfamilie in Syrië weet ik er natuurlijk al iets lang, langer, iets meer van. Maar de situatie is niet te vergelijken met Libië waar, waarvan ik denk dat er gewoon een, een gek aan het hoofd is. In Syrië hebben de mensen in het begin ook nog wel gehoopt dat die Bashar, dat nadat hij zijn vader opgevolgd had, dat hij wat zou kunnen bereiken. Maar die man wordt als het ware ook gegijzeld door die veiligheidsdienst, mm -hmm. die, die Mughabarat. Die, die zitten door het hele bevolking heen. Van maar, de... Want wat hij, het gek is natuurlijk, hij heeft democratische hervormingen aangekondigd. Die, die staat, ja. hoe heet het, de staat van beleg of zo heet, dat geloof ik is opgeheven. Ja. Um, en, en, dan, en tegelijkertijd worden de tanks eruit uitgestuurd om die mensen ja. uh, te onderdrukken. Maar, maar ik weet, ik kan natuurlijk niet weten wat die man precies voor invloed heeft. Maar de geheime dienst, hè, die Mughabarat in, in Syrië, dat is de grote ellende. En die mensen, die zitten vanaf de buurman die dingen doorgeeft uit de buurt tot aan de broer van de president en hmm. alles wat daartussen zit. En uh, daar zit het probleem. Die, die corruptie in dat land, dit, dat is dus als, als een onkruid dat overal tussendoor zit. En U, dat kun je niet door, nee. de, door U, de president uh, af te zetten. Zij is daar het probleem lang niet opgelost. U zegt oneens op de stelling, maar wat moet er dan wel gebeuren nu? Ja, als ik dat wist, <laughs> dan... Uh, het spijt me, maar daar kan ik ja. niks op zeggen, want nee. het is zo moeilijk. Ja, goed. Dus ik... ja, dank voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, uh, ik, ik ben er wel mee eens. Mijn naam is Annie trouwens. en uh, ik vind wel uh, dat Europa een grote verantwoording heeft. Ten meer omdat ik dacht Syrië een ex-colonie van Frankrijk. Ja. En uh, dus een rol gespeeld, uh, speelt en eigenlijk nu nog steeds speelt in het uh, proces wat zich afspeelt in Syrië. Uh, Syrië is, dacht ik ook, ontstaan uit een uh, Samenraadsel van competitie tussen Engeland en Frankrijk als koloniale mogelijkheden. Dus, uh, en het Europees model is een voorbeeld voor veel uh, uh, ontwikkelingslanden die kijken naar Europa. Wat wordt, uh, het is spannend om te zien hoe het Europees proces uh, aan de gang is. Wordt de Europa een Verenigde Staten of een Republiek? Uh, uh, waarom in Europa wel en niet in die landen? Die... Maar u, u vindt Europa moet meer verantwoordelijkheid nemen? Ja. ja, duidelijk. Ja. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag met uh, Annemie Ummers. Ik denk dat het bombarderen van Libië ook helemaal niks uh, oplost. Uh, de bedoeling was om de bevolking uh, te beschermen, maar we hebben Amerika al horen zeggen dat Gaddafi weg moest. Nou, we hebben in voormalig uh, Joegoslavië gezien wat uh, die bombardementen daar opgeleverd hebben. Kos Kosovo is één corrupt wespennest. Alle delen van voormalig Joegoslavië, die hebben te maken met uh, generaals of uh, politici die ernstige mensenrechten schendingen hebben gepleegd. En we zijn nog steeds op zoek mm. naar de uh, meest verantwoordelijke. Ja. Uh, we hebben gezien dat Turkije, de Koerden, in eigen land wegbombardeerde met Nederlandse vliegtuigen. En hij moet me Kees Koning even in herinnering brengen. We hebben gezien dat Israël uh, Arafat's hoofdkwartier in puin gegooid heeft. Het lost allemaal niets op. En ik las afgelopen weekend las ik een uh, interessant uh, uh, kort interview met Brahimi, een Egyptenaar, ex-minister van Buitenlandse Zaken. Een man die onderhandelt. En die geeft heel duidelijk aan dat de jongeren in de hele Arabische wereld niet meer pikken. ...dat ze onder dictaturen ja. die al dan niet door het Westen... Maar u zegt de weg naar, naar de oplossing is gewoon onderhandelen. Alleen praten. onderhandelen en lu goed luisteren naar de jongeren. Ja. En ook een oplossing van het conflict tussen Israël en de Arab Arabische wereld. En het gaat ja. om de bezette gebieden waar Israël met zeer harde hand... Ja. ...zogenaamde terrorisme aan bevechten is. Maar eigenlijk de legitieme eisen en wensen van de Palestijnse bevolking... volstrekt ja. negeert. En G dat moet opgelost worden. Dan ja. zal er... Naast economische ontwikkeling die heel hard nodig is. Maar de landen rondom de Middellandse Zee. die hebben zich al georganiseerd. En die willen eigenlijk. iets. las ik in een van de Engelse kranten. die willen iets vergelijkbaars. als de OVSE. Die willen dat de landen rondom de Middellandse Zee. een economisch samenwerkingsverband gaan ontwikkelen. Dat zou ook tegemoetkomen aan de wensen van de jongeren. dat ze niet meer werkeloos zijn. Goed zo. Dank u voor het bellen, mevrouw. Stam.nl, Goedemiddag. Marine Drooi. Dag. Ben ik aan de link? Zeg hem maar. Ja, uh, ik ben voorstander dat er de, in de Syrië ingegrepen moet worden. En hoe dan? Uh, ik denk dat het uh, net als Libië en ook andere Arabische landen die in, in opstand willen komen, uh, kunnen we toch uh, ingrijpen in die zin. A Libië, dus uh, no fly zone en uh, militaire kennis geven en zo. Te moeten lukken. Ja, ja. U, u bent wel voor militaire ingrijpen, namens uh, het Westen, zou ik maar zeggen. Ja, maar niet met grondroepen, want nee. het uh, Westen is het uh, heel vol met uh, Irak en Afghanistan en zo. Ja. Dus uh, gewoon zoals Al-Aliepje, dus no fly zone. En al heeft nog een beter idee met die onbemande vliegtuigen, die ja. 24 uur per dag Ja. die vertoeren uh, van uh, dictatoren aanvallen. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik uh, ben met de stelling eens. Ik wil dat zeg maar, de Europese Unie het geld van uh, Bashir al-Assad in de Zwitserse bank... en ook de Europese bank, waaronder het Nederlandse, gewoon bevriezen... en uh, overgeven aan de Syrische op oppositie. Ja, en, maar goed, uh, denkt u dat hij daarvan onder de indruk zal zijn? Ja, maar uh, hij moet wat uh, pijn voelen, weet je wel. Hij moet gewoon ja, even naar, uh, naar zijn bankrekening luisteren. Hij heeft 2 miljard. Mm -hmm. in de Zwitserse banken, hij. Zijn vader heeft ook 2 miljard gehad. Dus. Mm -hmm. Ja, hij, hij, hij zit alleen maar geld te stelen aan naar de Zwitserse banken te, over te maken. Ja, ja. En, en um, 20 miljoen mensen in Syrië hebben niets te eten, niet mm -hmm. te vreten. Nee, U zegt, uh, en... da daar zullen u hem zeker mee treffen met dat soort sancties. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag meneer, spreek met Aziz. Zeg hem maar. Ja meneer, ik, ben, ik zou voor de serie zou ik wel eens zijn met uw stelling. Maar het is allemaal schijnbedrieg. Europa helpt die mensen niet. In Libië doen ze dat ook niet. Want in uh, Irak hebben ze in drie dagen alles plat Het hele leger van Irak was, uh, was binnen een paar dagen af, uh, afgelopen. En nu kunnen ze het niet aan in Libië. Met een, een paar uh, duizend man misschien. En hoe zou dat komen? Ja, de, de wil is er niet. Ze zien die mensen die weer uh, geregeerd worden door uh, dictators, volgens mij. Ja. Ze willen die mensen niet, niet echt helpen. Nee. En, en wat, wat zou de oplossing dan moeten zijn wat u betreft? Nou, de juiste aanpak. Militair gezien. Ja. Dat, dat, ze, dat, ze de, dat ze echt ja, de mensen, de mensen helpen in het leger ja. van, van Gaddafi platgooien. Uh, plat gooien. Ja. En dat kan. En, en dat met kan de huidige, met de huidige techniek en, en, en de bezittingen die ze hebben. Dat is mogelijk. Ja. Dank u wel voor het bellen, meneer. Graag gedaan. Uh, ik ga snel terug naar Henk Jan Ormel, want, want we hebben niet zo heel veel tijd meer. Uh, meneer Ormel heeft de reacties gehoord. Ja, ja. Met name, uh, de laatste meneer ook zegt van ja, het zal allemaal wel zijn dat het een mozaïek is. Maar uh, we hebben zulke mooie technieken in het westen tegenwoordig. Uh, daar kun je precisiebombardementen uh, mee, uh, mee bewerkstelligen. En uh, waarom zou je dat niet doen in dit geval? Nou, omdat uh, een eerdere mevrouw, mevrouw Oebachs... die uh, gaf aan van ja, het echte probleem dat is die Mugabarat Dat is uh -huh. die geheime dienst. Nou, en die tref je niet bij bombardementen. Die, die woont naast je en die zit tussen je. En uh, het is dus... Echt nodig om uh, die mensen daar te helpen met democratisering. En uh, de oplossing is er niet voor Syrië, waar ook anderen die zeiden: van uh, ja, laat ze toch echt uh, zelf doen. Daar hebben ze hulp bij nodig. En uh, ik vind dus dat uh, Europa, met name datgene waar ze goed in is, gewoon praten, uh, meer partijen, democratie, ja. daar moeten we uh, de Syriërs in behulpzaam zijn. Maar bij de Bell is ook veel kritiek op de Europese Unie, toch ja. wel. Hè? Dat die, ze zeggen: ja, die willen niet misschien, maar ze helpt ook niet echt. Ja, maar het probleem is dat, uh, ik merk dat iedereen die, die zit ermee in zijn maag en die denkt van wat kunnen we doen? Sommigen die zeggen bombarderen, anderen zeggen juist weer niet bombarderen. Nou, zo zit de Europese Unie ook te wikken en te wegen van wat kunnen we nou doen? En uh, ik vind dat we in ieder geval streng moeten zijn voor het regime en dat we het volk uh, de hand moeten reiken. Ja. En dat heeft niets te maken met olie, Israël, wat dan nee, ook. Nee. Gewoon de Europese waarden, waar die mensen voor strijden, waar ze hun leven voor geven, daar moeten wij hem in helpen. Ik dank u voor uw bijdrage aan Stand.nl. Henk-Jan Ormel, Tweede Kamerlid voor het CDA. De percentages zijn eigenlijk niet veranderd. 77% is het eens met de stelling. 23% is het oneens. Door bijna duizend mensen is er gestemd. Thijs is hier met onderwerpen voor Dit is de Dag. Zometeen na twee uur. Meili Vos is bij ons te gast. Ze heeft een uh, boek geschreven over haar uh, tijd als Kamerlid... Politiek voor de Leek. En we gaan een aantal citaten uit het boek aan haar voorleggen... en haar vragen daarover uh, door te filosoferen. Verder uh, 25 jaar Tsjernobyl met twee gasten. Gerard Wagenmakers en uh, Klaas Koops. Klaas Koops is van een stichting die kinderen daar vandaan hier naartoe haalt. En uh, Gerard Wagenmaker is uh, stralingsdeskundige. En verder praten we met Herman Pleij over het huwelijk. Is er een huwelijk? Kate en William... Ja, nee, ik weet het. Goed, oh. ik probeer het een beetje te verdringen. Uh, maar goed, toch, zometeen na twee gaat het er ook weer over. En nog veel meer interessante dingen. Ik wens u een prettige dag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Koninginnedag 2011. Wie had trommel Roos meegenomen Voor alle prinsessen en voor de koningin. Radio 1 is erbij. Paar jonge meiden hier, wat gaan jullie vandaag doen? We gaan dansen voor de koningin. Met verslaggevers langs de route in Thorn en Beert. Oranje deskundigen in de studio. En muziek van G. Reinders. Hey, dames en heren. Kunning in 2011 in Limburg. Radio 1 is de OBI. Live met de Witte Stadje Tor. De Oranje Groep straalt af van de radio. Zaterdagochtend van 9 tot 1. Daarvoor wil ik u hartelijk dank zeggen. Radio 1. Voor één keer oranje gekleurd. Het nieuws van alle kanten. Geld stinkt.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 Componist Gus Jansen zit hoogstpersoonlijk achter de vleugel om zijn nieuwe pianoconcert ten doop te houden. Verder speelt Asco Schoenberg de kleine dragrosje muziek van Kurt Weill op 10 mei in het concertgebouw Amsterdam. Kijk op asco schoenbergnl Heeft u wel eens ervaren hoe het voelt om op een wolk te liggen? Het is dan nu de Tempoor Cloud.